Twee uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden die mogelijk betrokken was... bij de aanrijding van een gehandicapte in Stamperschat. De invalide man uit Dinteloord werd vanmorgen vroeg... zwaargewond op straat gevonden. De dader was er ervan doorgegaan, ja, ben ben... maar de politie kon hem aanhouden... dankzij een tip over zijn identiteit... en de toedracht van de aanrijding in Stamperschat is nog niets bekend.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 Volgens de prominenten is het voor joden vaak niet meer veilig in Frankrijk. Ze lopen volgens de ondertekenaars 25 keer meer kans het slachtoffer te worden van geweld dan Franse, moslim, dan Franse moslims. De noordwestkust van Frankrijk is vanmorgen uit voorzorg ontruimd. Bewoners en toeristen moesten het eiland verlaten. Het beroemde Rotseiland met de middeleeuwse abdij trekt dagelijks veel bezoekers. Volgens getuigen had een man gedreigd dat hij politieagenten iets wilde aandoen. Een zoektocht naar de man leverde niets op. Volgens de Franse politie was er bij Pont-Michel geen sprake van terreurdreiging. Bij een winkel op het station van Alkmaar is een man ervandoor gegaan met een mobiel pinapparaat. Agenten waren er gistermiddag snel bij en zagen de man vlak bij het station van Alkmaar lopen. Hij werd aangehouden en het apparaat werd in beslag genomen. Wat de man ermee van plan was is niet bekend. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. En het weer, steeds meer bewolking en vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog en het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Henry Schut en Robert Meder. Goedemiddag, we zijn er tot uh, minstens 8 uur met twee grote pijlen. Om 6 uur begint in de Kuip de finale van de KVB-beker... tussen AZ en Feyenoord. En de hele middag bouwen we op richting dat duel met veel historie. Dit uur bijvoorbeeld al gaan we naar de jaren 50 en 70. En ook voorbeschouwingen natuurlijk vanuit Rotterdam. En natuurlijk de komende uren volgen we het laatste monument... van het voorjaar in het wielrennen. En dan heb ik het natuurlijk over Luik, Bas Luik. Gio De mannen zijn zo'n beetje aan de bergzone begonnen. Zitten nu bij Viel Zalm in de buurt... Kom Opgroep van negen man. Voorsprong 4 minuten 30 op het peloton. Maar bij de vrouwen zitten ze in de volle finale. Zijn ze begonnen aan de beklimming van de Côte Saint-Nicolas? De laatste 6,5 kilometer. Er rijdt één vrouw op kop. Een Australische Amanda Spread. En daarachter een heel klein groepje met Anna van der Breggen. met Annemiek van Vleuten. En ik dacht zojuist ook Ellen van Dijk te hebben gezien. En dan de strijd om het Landskampioenschap Handbal voor vrouwen. Zojuist begonnen. Dalsen tegen VOC. Edwin Peck. VOC, de regerend kampioen. Dat werden ze vorig jaar tegen Dalsen. De kampioen van de zes jaren daarvoor. Kortom, echt de titanenstrijd tussen deze twee clubs. De openingsstrijd is nog een beetje rommelig. Maar de Amsterdammers hebben al een licht voordeel. Van twee doelmeten, 1-3 in het voordeel van VOC. We zijn ook bij de Nederlandse kampioenschappen roeien. En bij de laatste loodjes van de reguliere hockeycompetitie. Dat is dus het gevecht om play-off plaatsen. oranje-rood kan zich vanmiddag plaatsen. Het speelt tegen de AGC. Tot acht uur of in geval van verlenging... in de in de bekerfinale zijn we er zelfs tot 9 uur. Dit is NOS Langs de Lijn. Gio Lippens, luik, Bastenaken, luik. Voor mannen en vrouwen, dan zeg ik het niet helemaal compleet. Hè, want bij de vrouwen gaat er een luikje af. Ja, nee, inderdaad. Bij de vrouwen is het bastonjeluik. Want, of bastenakenluik, zo je wilt. Want die zijn daar vanochtend gestart. Hebben een uiteraard minder lang en minder zwaar parcours voor de kiezen. 136 kilometer bij die vrouwen. 22 Nederlandse vrouwen. En dan zitten we dus inderdaad in de volle finale. In afwachting van die aankomst. Waar we overigens nauwelijks televisiebeelden van krijgen. Want we krijgen alleen zometeen de laatste kilometers te zien met de vaste camera's. Maar via de sociale media kunnen we in ieder geval op de hoogte blijven. En weten we dus dat die Amanda Spread met een voorsprong van zo'n seconde of 30 op dat groepje met Van der Breggen... met Megan Garnier, Ashley Molman, Annemiek van Vleuten... Nibia Thoma zit daarbij. Ik dacht ook Van Dijk en Janneke Ensink. Uh, Sabrine Stultjens heeft in ieder geval in die groep gezeten, de Nederlandse. Dus weer een sterke bezetting van Nederlandse vrouwen... daar in die finale bij, uh, bij de vrouwenkoers. Net zoals we dat eerder hebben gezien in Vlaanderen... in de Amsterdam Gold Race en in de Waalse Pijl. Twee keer Van de Breggen dus in die monumenten. Uh, en Of, mag Waalse Pijl is niet echt een monument... maar wel. Wel een hele belangrijke klassieker bij de vrouwen. En één keer Chantal Blaak in de Amstel Goldrace. Nou, ze komen er dus aan. We zijn nog in gespannen afwachting van die vrouwen. Bij de mannen is het eigenlijk een beetje business as usual. Want vroeg na de start al een kopgroep van negen man. Met vier Belgen, drie Fransen, een Engelsman en een Deen. Geen Nederlanders dus. Maximale voorsprong van die groep zo rond de zes minuten. En toen dacht het peloton terug aan de Amstel Gold Race, waar een gat van vijftien minuten moest worden dichtgereden. En er moest er erg hard gekoers worden om dat gat dicht te krijgen... Dus hebben ze besloten om dat gat maar niet groter te laten worden. En het is op dit moment 4 minuten en 30 seconden. Terwijl ze dus in de richting gaan van, laten we zeggen, de klimmetjes die elkaar nu heel snel gaan opvolgen. We hebben geen wannen meer, geen stokkeu, maar nog genoeg aardige klimmen voor de wielen. En achter de kopgroep van negen man, daar zit natuurlijk onze man op de motor, Sebastian Timmerman. En die bevindt zich achter die kopgroep op een nieuwe klim in deze 104de Luikbassenakeluik, de Cote Molle de derde beklimming van de dag. Die ligt eigenlijk voor de mensen die deze omgeving heel erg goed kennen. Parallel aan de Wanne. Die dus inderdaad dit jaar wordt overgeslagen. Trois-Polles, dat hart in de Ardennen. Dat plaatsje wordt helemaal uh, genegeerd. Laten we links liggen. En uh, een van de medewerkers van de ASO, de tourorganisatie die ook deze wedstrijd organiseert, heeft dus deze molleswa ontdekt. Een beklimming van 4000 meter lang. 4 kilometer dus. 6,1 procent gemiddeld. En waar het uh, Matthias van Gompel, een van de vier Belgen dus in de kopgroep is, die eventjes het tempo niet kon bijhouden maar nu weer terugkeert op een wat beter lopend gedeelte langs de sparrenbomen hier. Onder het genot van de zon is een mooie warme dag ook hier in de Ardennen. Maar als ik naar links kijk richting het noorden ja, dan zie ik dat daar de blauwe onbewolkte lucht toch wel plaats maakt inmiddels voor behoorlijke bewolking. En de organisatie heeft ook al gewaarschuwd voor onweersbuien aan het einde van de middag. Dus ik ben benieuwd of we het uiteindelijk droog gaan houden of niet. De negen man vooraan, laat ik ze maar één keertje allemaal noemen. Loïc Vliegen, Anthony Perez, Marc Christian, Casper Pedersen... Florian Fachon, Jérôme Bogny. Paul Oerles, Matthias van Gompel dus. En Antoine Warnier, geen Nederlanders. Dit is het negental dat al lange tijd vooruit rijdt. Dat dat ook lange tijd relatief rustig heeft gedaan. Maar sinds een half uurtje merk je toch wel dat dat tempo omhoog is gegaan. Gio, heb jij nog meer informatie over de slotfase van de vrouwenwedstrijd? Ja, want die zit in de laatste vijf kilometer. En Amanda Spread is net ingelopen door. Jawel, Anna van der Bregge, De vrouw die vorig jaar alle drie die Ardennen-klassiekers... Ze won. Ze won de Amstel Goldrace. Ze won de Waalse Pijl. Ze won Luik Barsenakenluik. Nou, dit jaar zat het er niet in in de Amsterdam Gold Goldrace. Toen was het uh, Chantal Blaak die daar uh, het vaandel overnam. Maar de Waalse Pijl won ze wel met overmacht. En nu is ze met de show bezig. Heeft ze al die concurrenten gelost. De laatste die moest lossen was Ashley Molman. Die was ook al tweede in de Waalse Pijl op de muur van Hoei. En Anna van der Breggen schijnt nu solo op weg te zijn hier na de finish. Maar wat ik al zei, we hebben nog steeds geen beelden. We moeten het nog steeds doen met de informatie uit de koers zelf. Nou, we of dat weer een uh, groot Nederlands succes gaat worden. Dat krijgen we in ieder geval bij uh, Dalfsen tegen VOC... want dan gaat het om het Nederlands kampioenschap bij de vrouwen... de playoffs. Edwin Peek, uh, hoe is de beginfase? Ja, de beginfase is duidelijk in handen van de Amsterdammers, van de regerend kampioen VOC. De offensieve dekking doet het tot dusverre voor de Amsterdammers uitstekend. Ze zijn agressiever en hebben niet al te veel overtredingen nodig. En aan Dalse kant hebben ze man en macht nodig om de Amsterdammers van zich af te scheuren. En dat lukt nog niet heel erg. Het grootste talent uit Nederland loopt aan de Amsterdamse kant. Dat is Diona Housheer. Die heeft er al twee keer twee doelpunten gemaakt. Eentje net prachtig met een no-look pass van haar teamgenote Groen. En dan ja, schitterend afgemaakt met een schijnbeweging. Dan zetten zij het verschil op drie doelpunten inmiddels al voor VOC. Het is 5-2 in het voordeel van een het zwart spelende Amsterdammers. En, ja, en het is een verwachte eindstrijd tussen Dalsen en Amsterdam. Terwijl ze... Alle twee in de half-finales het wel lastig hadden tegen respectieve de Quintus en VNL. Dus voorlopig het lichte voordeel voor de Amsterdammers. Terwijl Dalsen nu in de doelpunt terugkomt. 3-5 in Dalfsen. Ja, het Nederlands team is uit de wereldgroep gedegradeerd. De tennissers verloren van Australië. Het werd 4 1 Marcela Marcella Mesca heeft het allemaal gevolgd. Marcella, goedemiddag. Hallo. Um, grote verrassing is het niet, hè? Hoe dit is afgelopen, toch? Nee, nee. We gingen daar uh, als uh, duidelijke underdog uh, in. En uh, ja, we hebben eigenlijk één punt, één wedstrijd meer gewonnen dan, dan van tevoren was gedacht. 4-1 ja. uh, verlies. Leg nog even uit waarom we uh, niet met de sterkste ploeg gingen. Ja, dat is natuurlijk in tennis zo. Het is een individuele sport. Um, en uh, ja, één of twee keer per jaar kom je uit voor je land. Uh, nou, en meestal speel je een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd. En eens in de zoveel jaar, in zeven jaar... ja, dan kan je eens een uitwedstrijd tegen Australië treffen. Een uitwedstrijd tegen Japan. Davis Cup Team straks in september. Een uitwedstrijd tegen Canada. Dat is vervelend, want dat past helemaal niet in het schema. Het schema nu is... Europees greffel, gemalen baksteen. Mm. En dan moet je uh, 20 uur vliegen, speel je indoor hardcore. Dus dat past helemaal niet in het schema van de speelsters. Zeker Kiki Bertens, die moet het hebben, haar punten en, en, en haar vertrouwen bouwt ze op uh, op het greffel richting Roland Garros. Die andere speelsters, uh, ja, die hopen, die, die staan allemaal net buiten de top 100... die hopen misschien nog net in het hoofdtoernooi van Roland Garros te komen. Nou, dan moet je 104 staan in de wereld. Uh, die hopen dat nog allemaal punten te, bij elkaar te sprokkelen. En dan zeggen ze, ja... dan Kiezen we toch voor ons eigen programma. Maar kunnen we dat dan niet, niet net zoals in andere sporten uh, bepaalde data voor kiezen. Dat we zeggen van nou dan spelen we de Fed Cup Dat je dat een beetje in overleg doet. Of dat, dat het wel goed uitkomt Of ja. kan dat gewoon niet. Nee dat, dat wordt natuurlijk bepaald door de ITF. International Tennis Federation. Die zijn er wel over aan het nadenken. Hè, om bijvoorbeeld Davis Cup in één week te houden. Met alle teams samen. Ja. Ook om meer de topspelers bij elkaar te krijgen. Hm. Vroeger was dat zo bij de Fed Cup. Maar juist dat, dat, dat uit thuis effect. De fans, dat, dat is toch wel heel speciaal. Mm. Maar ja, uh, het is wel zo uh, als je Nederlander bent, of welk land dan ook. Uh, het zou wel mooi zijn als je zegt: die twee weken in het jaar van de zeg maar toernooiweken... die kruis ik gewoon af in mijn agenda. De week daarvoor, de week daarna moet ik daar rekening mee houden. We gaan zo door, maar we gaan even naar Gio. De, de finish van de vrouwen, neem ik aan, Gio. Ja, die is aan het staan en ik zie een vrouw in het paars leidster... in de stand om de wereldbeker. Dan weet eigenlijk iedereen die het vrouwenwielrennen een beetje volgt... dat het om Anna van der Breggen gaat. Want zij rijdt inderdaad solo, ze rijdt alleen aan kop... heeft Amanda Spread achter zich gelaten. Dat was trouwens de vrouw die uh, vijfde werd in uh, de Amstel Gold... En ook in de Waalse Pijl prima reed. En dan gaat ze die bocht door met een nou, niet al te hoog tempo meer. Dat hoeft ook niet, want ze heeft de voorsprong inmiddels. En dan ziet ze daar in de vechten de finish, de finish waar wij zitten. En waar ze opgewacht wordt door het publiek met applaus. De glimlach breekt door op het gezicht van Anna van der Breggen. Die van tevoren zei, op iedere keer dat er gevraagd werd... ga je weer die drie Ardennen klassiekers winnen? Vandaar, ik, ik erger me gewoon naar deze vraag. Ik vind het irritant. Laat me nou gewoon koersen. Nou, twee van de drie heeft ze er alweer gewonnen. Vorig jaar waren het alle drie de koersen die ze won. En zij wint inderdaad hier weer een Luik-Bastenaken-Luik. Geweldig voor de tweede achtereen volgende keer. Ze is de enige die hier bovenaan de erelijst staat. Want vorig jaar werd de eerste Luik-Bastenaken-Luik van vrouwen En Amanda Spred wordt de derde, de tweede bedoel ik. En dan zien we daarachter zien we twee vrouwen. Ashley Molmen in het wit en Anna Miek van Vleuten. Daar in dat zwart-geel van de Australische ploeg. Mitchelton Scott. Ben ik benieuwd of Van Vleuten dat podium nog even compleet maakt voor Nederland. Door dan die derde plaats te pakken. Want zij gaan ook zometeen... Die laatste bocht door. En dan kan er nog eventjes gesprint worden door de wereldkampioenen tijdrijden. Annemiek van Vleuten dus vorig jaar geweldig seizoen gehad. Met die wereldtitel op het tijdrijden. En natuurlijk ook met de overwinning in Lacours. De vrouwenkoers tijdens de Tour de France. Met de beklimming van de Izoaar. Dan wordt er gesprint. En dan is het inderdaad moment die aanzet. Maar Van Vleuten die er overheen lijkt te komen. En dan komt Van Vleuten er definitief overheen. En dan hebben we inderdaad de nummers 1 en 3 van deze koers geleverd. Anna van der Breggen wint. Amanda Spred wordt tweede. En Annemiek Miek van Vleuten voor derde in Leuk Vaste Naakeluik. Marcella, over de vetcup. Het werd dus een verwachte nederlaag 4-1. Uh, Wat zijn de positieve dingen die het Nederlands team meeneemt? Nou, heel positief vond ik wel uh, de performance van Leslie Kerkhoven. Die ineens als uh, debutant in het enkelspel... ja, kopvrouwen moet zijn van, de Davis -cup, ja. uh, van het vetcup Cup. Hoe doe je dat zomaar ineens? Nou, dat doe je met veel vlinders in je buik. Met, uh, met toch een beetje angst. Uh, ga ik niet af, Eerste wedstrijd, ze moet openen ook nog. Uh, tegen Sam Stoser, Grand Slam kampioenen, nummer vier van de ja. wereld geweest. Wel maar niks wel... te verliezen, dat scheelt dan hè? Niks te verliezen, maar ja, dat is zoiets. Eigenlijk heb je niks te verliezen, maar je hebt ook alles te verliezen. Want je hebt het punt voor je land, heb je te verliezen. Um, maar dat heeft ze toch fantastisch opgepikt. Beetje zenuwachtig op het begin, stond 4-1 achter. Ja, en dan wint ze toch heel verrassend tegen die Sam Stoser. Hele grote naam, misschien niet meer de grootste speler die ze destijds was, want ze is 34. Maar toch, je moet het maar doen. En ik vind het optreden van Leslie Kerkhoven eigenlijk het positieve... wat Nederland, wat Captain haar huis, wat het Nederlands tennis ook mee kan nemen. Een meisje uit Zeeland, 26 jaar, um, ja, geen supertalent, ze staat 210 in de wereld, maar ze doet het op haar eigen manier, stap voor stap, uh, heeft alles in de finale van een toernooi gestaan, in de dubbel doet ze het best aardig op de WTA-tour. Um, ja, dat is dan ook een voorbeeld voor ja, misschien net die speelsters of spelers die er steeds tegenaan hikken en het misschien nooit zullen redden aan de top. Ja, maar als er nou straks iedereen er weer bij is, is zij dan weer die speelster die er tegenaan hikt, of zeg jij nou nee, maar eens mee? Gewoon, nou Bertens is natuurlijk altijd, ja, hè, altijd erbij. Ja. Hogenkamp, Rus. Nou, daar kan je je vraagtekens bij zetten afhankelijk van hun vorm. Ik denk dat haar huis ze zeer tevreden zal zijn over de inzet van Leslie Kerkhoven tegen Amerika. Won ze ook in het dubbel hè, van de Williams zusjes samen met Demi Schuurs, ja. die kwam er toen ook ineens in. Dus ja. die twee. De nieuwe generatie. Ja, je, je moet het op een gegeven moment ook met meer speelsers doen. Dus dat is het positieve van, van dit verlies. Ja, maar ik, ik begrijp dus dat jij verwacht... dat ze wel weer snel uh, de positieve lijn weten te vinden. De weg naar boven. Um, nou, als we heel eerlijk zijn... het Nederlands team heeft eigenlijk een beetje drie jaar boven de stand geleefd. Hè. Wereldgroep 1 waar ze in zaten. Acht beste landen ter wereld. Kijk, als je daarin speelt... Dan hoor je erin thuis. Als je erin promoveert, dan hoor je daarin thuis. Maar als je alle landen neemt, niet alle topspelers spelen dan mee. We hebben veel thuiswedstrijden gehad. Keuze voor Greffel. Hele goede Bertens. Dus zo hebben we ons gepromoveerd in die topgroep. Ook een beetje mazzel. Ja, goede loting. Ja. Goed spelen op het moment. Suprem. Eén goede speelster in vorm. dan ben je al heel ver toch? Absoluut. Ja. En, en, maar Wereldgroep 2 is de tweede landen. Ik denk dat we daar eigenlijk meer in thuis horen. Oké, okay. dankjewel. Een ja, typisch uh, langs de lijn nummer van ja. de Pointer Sisters. I'm so excited. Dalfsen VOC, wie kwam er het beste uit de startblokken? Edwin? Ja, dat was duidelijk VOC, de Amsterdammers dus, de kampioen van vorig seizoen. Maar langzaam maar zeker hebben de Dalse vrouwen doorgekregen hoe je die Amsterdamse machine moet stoppen. En dat is ook met wat fysiek geweld te tegenoverstellen. En dat lukt ze heel erg aardig en langzaam maar zeker teruggekropen van een drie punten achterstand. Van 2-5 naar 5-5 en inmiddels een voorsprong van één doelpunt voor Dalse. Blijkt het toch maar weer te zijn dat het op zich staande wedstrijden zijn die best of three om het landskampioenschap. Want twee weken geleden stonden de twee ploegen ook tegenover elkaar. In de halve finale van De Beker. En toen was het een duidelijke zegen van Amsterdam, van VOC. Dus met maar liefst elf doelpunten verschil. En de coach van Dalsen beklaagde een beetje eh, de eigen speelsters. bekritiseerde de eigen speelsters. Want het was slap, er was geen inzet. Na 0-3 achterstand kwam het eigenlijk nooit meer goed. Nou, vandaag laten ze duidelijk zien dat ze echt wel wat kunnen. En dat hier ook Anna Pavkovic een doelpunt maakt. Haar derde al van de wedstrijd. En dan komen ze zelfs op een voorsprong van 2. 8-6 dus nu in het voordeel van Dalsen tegen Amsterdam. Het is een leuke wedstrijd hier in de trefkoelen in Dalsen. Kijk, laten we hopen dat het uh, leuk blijft. Gaan we naar uh, Luik-Bastenaken-Luik of gaan we naar Bastenaken-Luik, Rio? <laughs> uh, we gaan toch maar even weer terug naar Bastenaken-Luik. Uh, er zijn nog uiteraard nog vrouwen die nog moeten gaan finishen. Maar we hebben er heel wat over de finish gekregen. En dat geeft mij de kans om even de top 10 van deze Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. De tweede dus in de geschiedenis op die te geven van de breggen. Wint dus op Nieuw, hè, net als vorig jaar. Amanda spread op de tweede plek. Derde Annemiek van Vleuten, ook knap. Vierde Ashley Molmen. Vijfde alweer een Nederlandse Ellen van Dijk. Zesde ook een Nederlandse Sabrina Stultjens. Doet ook regelmatig aan veldrijden. Uh, Pauline ferrand Prevot, de eerste vluchtster eigenlijk... Uh, toen het echt serieus finale rijden was. Die eindigt op de zevende plek. Dan Megan Garnier, dat is een ploeggenoot van uh, Anna van der Breggen. Sarah Gallo op nummer 9. En Rosella Ratto, een Italiaanse, op de tiende plek. En dan op de elfde plek, Janneke Ensing. De kopvrouwen van uh, de Italiaanse ploeg, Ale Cipollini. We die dus uh, elfde wordt. Dus veel Nederlandse vrouwen erbij. Maar we gaan naar Steven Dahlenboud, want die staat aan die finish. Met Anna van der Breggen. Gefeliciteerd met uh, ja, alweer een zegen. Uh, de andere rensters die in het peloton, uh, uit het peloton die hier over de finish komen, die zeggen ik allemaal. Anne van der Breggen is de sterkste. Uh, ja, ik, had, uh, ik voelde me goed vandaag. Het was echt warm. Um, en moeilijk. Heel moeilijk. Zeker de, de laatste kilometer zaten echt wel in een moeilijke situatie. Met, uh, met de spread van Green edge, uh, voorop. Um, dus uiteindelijk ja... Komt het al? Op het laatste ene laatste klimmetje kom ik bij haar en, en kan ik hier winnen. Dus dat is heel mooi. Nou, op welk moment in de koers weet je dat, je dat je de sterkste bent? Um, nou, je, je voelt meestal wel als het echt een pittig klimmetje is geweest. Of je, of je goed bent die dag of niet. En ik had vandaag wel zoiets van: ja, het, het gaat gewoon lekker. Um, ik kan goed meekomen op die klim. Ook zie toen Ashley Molman aanviel en ik kon volgen. Um, had ik wel zoiets van, ja, ik heb een goede dag. Maar dat wil zeker nog niet zeggen en dat merkte ik ook wel. Uh, er waren meerdere ploegen met meerdere meiden voorin. Dus uh, ja, het was toch wel tactisch en uiteindelijk uh, lastig om te winnen. Ja, want in het wielrennen wint inderdaad niet altijd de sterkste. Uh, maar moet je ook rustig blijven als het niet meteen jouw kant op valt? Hoe, hoe ging dat vandaag? Ja, dat was heel lastig. Inderdaad, dat is het moeilijke. Je wil, je wil niet te vroeg te veel doen. Maar ja, als je te later achteraan gaat, dan is het weg. En dat is een beetje... Um, ja, je weet van tevoren natuurlijk nooit wat nou precies goed is. Het is dus ook een beetje gokken en dat hebben we ook wel gedaan. Um, en Megan, mijn ploeggenoot, uh, hield het gat ook klein. Garnier? Ja, en, uh, maar die nam even een verkeerde afslag... waardoor ze uh, ja, oh, ja? Uh, achter in de groep zat... Um, ja. Wacht even, die, die, ging, die ging van parcours af. Nou, wel een afdaling en het was wat. Uh, ja, zij zag niet dat wij rechtsaf moesten. Dus dat uh, was niet erg of zo. Maar goed, dan, dan zit je niet meer voorop, dan kan je geen tempo meer maken. Toen was je alleen? Nou, even, ja. Ja, en gelukkig ging uh, uh, Canyon aanvallen. En dat zorgt natuurlijk ook voor dat het gat weer wat kleiner wordt. Dus uh, het was lastig vandaag, maar uiteindelijk. Uh, Kom het goed. Nou zijn er van deze uh, race niet veel beelden, alleen van de finish. Uh, wat, wat is nou het beslissende moment geweest? Is, er, geweest, is dat die klim hier in, uh, in de finishplaats Hans? Ik denk niet dat er echt één moment is geweest. Uh, de ene laatste klim hier was wel het moment dat ik wegsprong uh, bij Ashley Molman... Uh, en dan ik van Fleuten en naar mijn toe toekom. Dus dat was een belangrijk moment. Maar eigenlijk de, de, de laatste 40 kilometer was continu aanvallen en een wisseling van, van koplopers. En uh, het was gewoon een prachtige koers om te zien. Ja, helaas kon dat niet. Maar... Het had wel zo geweest. Anna van der Breggen wint ook de tweede editie van Luik Bastenaker. Luik, dank je wel. Dank je wel. Nou, dan gaan we nog even naar de mannenwedstrijd. Want het peloton rijdt op 4 minuten 17 seconden van die kopgroep van 9 man. Zojuist trouwens wel een vervelende valpartij gezien. Alberto Bettiol, de Italiaan van BMC. Die klapte daar, ik geloof op het toeschouwer. Want er lag een eindje verderop. lag er ook een toeschouwer. En dat zag er allemaal niet heel fijn uit. En ook Bettiol wordt op dit moment nog behandeld daar aan de kant van de weg. Terwijl het peloton dus op weg is alweer... De volgende beklimming. En geloof maar, dan, eh, dan volgen ze elkaar snel op. Al die beklimmingen in Luik Barsenakenluik. Op weg dus naar de finish hier in Ans. Het is de dag van de KNVB-bekerfinale. Straks om zes uur begint die AZ tegen Feyenoord. Het is de 10ste finale alweer. De eerste vond plaats in 1899... en werd gewonnen door RAP uit Amsterdam. Dankzij een overwinning op HVV uit Den Haag... werd toen de beker veroverd. Sinds 1946 wordt de huidige beker... de welbekende Appel, aan de winnende ploeg uitgereikt. In de tussenliggende periode... werd een aantal opmerkelijke finales gespeeld... waarvan wij er deze middag een paar uitpikken. We gaan nu naar 1957... Noord nam er toen op tegen Fortuna 54, in die jaren een sterrenploeg... met bekende internationals als Vaas Wilkers, Cor van der Hart, Frans de Munk... Bram Appel en Jan Notemans, die vorig jaar overleed. Begin deze eeuw sprak Notemans in documentaire over het betaald voetbal... en over het succes van Fortuna. Succes dat nooit een landstitel opleverde, maar wel twee keer de beker. Waaronder dus in 1957. De Feyenoord-Zwartbroeken en hun in het wit geklede tegenstanders beloonden de 35.000 voetbalgetrouwen die in een temperatuur van 30 graden gebraden werden met een aantrekkelijk duel. Er werden nauwelijks twee minuten gespeeld toen de snelle Feyenoord-voorhoede een mooie aanval opbouwde die linksbinnen schoutende gelegenheid gaf met een onhoudbaar schotdoel aan de munt te passeren. 1-0 voor Feyenoord. Nog binnen het kwartier maakte Fortuna gelijk. Kieper Panman kreeg namelijk midden voor Bram Appel tegenover zich en hij kon niets uitrichten tegen dienstkanonschot. We hebben een hele goede ploeg gehad en uh, we hebben tegen de grootste tegenstanders van, van, de, van Europa en ook van de wereld uh, gevoetbald. Prachtig werk van de Feyenoord rechts binnen bak en links binnen schouten leverde Meerman de kans op om 1 minuut voor rust de stand op 2-1 te brengen. De Limburgse ploeg begon een serie stormaanvallen die de in topspanning verkerende Feyenoord aanhang tot wanhoop bracht. Uit een corner van Carl J scoorde Angenend na een half uur de gelijkmaker. Nog geen twee minuten later werkte Appel zich weer door de Feyenoordverdediging heen en liet hij Panman ten derde malen vissen. Dat is iets in je leven wat je nooit kan wegsluiten. En, dat het, dat blijft. en als je begint te praten over voetbal, hè, ja, dan begin je over hoe het ontstaan is. En dat, dat, dat gaat niet weg, dat blijft en dat komt terug. En, uh, en zeer zeker als je praat met mensen in mijn generatie, uh, dat, dat, is iets, uh, ja, dat is onvergetelijk. Vrouw oh, Fortuna was nu geheel met Fortuna. Weer twee minuten later bracht Appel de stand op 4-2... in het voordeel van de Zuid-Limburgse profs. Feyenoord kwam er verder niet meer aan te pas. Na een Nederlandse cupfinal, die ondanks de hitte zeer boeiend was... mocht topscorer Appel uit handen van bondsvoorzitter Hopster... de felbegeerde KNVB-beker in ontvangst nemen. NPO Radio 1. En Mark Visser gaat kont doen van het laatste nieuws. Ja, maar wel maar serieus nieuws. Want de politie heeft in Den Haag een 27-jarige man aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. De jongen van 17 uit Rotterdam kwam in februari... na een afspraak met een onbekende man in Den Haag niet meer thuis. Een week later werd zijn lichaam gevonden. De politie kwam de verdachte op het spoor... na sporenonderzoek en tips die waren binnengekomen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Tennessee... zijn zeker drie doden en vier gewonden gevallen. Een grotendeels naakte man opende in een voorstad van Nashville... het vuur op de bezoekers van een wegrestaurant. Toen de man het restaurant binnenkwam en begon te schieten... had hij alleen een jas aan. Een van de bezoekers wist het geweer van de man af te pakken. Tientallen agenten, honden en een helikopter... zijn begonnen aan een klopjacht. En de politie heeft iemand aangehouden die mogelijk betrokken was... bij de aanrijding van een gehandicapte in Stamper Schat. Invalide man uit Dinteloort werd vanochtend vroeg zwaar gewond op straat gevonden. De dader ging er vandoor, maar de politie kon hem aanhouden dankzij een tip. Over zijn identiteit en de toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. Radio 1, NOS langs de lijn. Met het komende half uur uh, gaan we natuurlijk al vooruitblikken op de bekerfinale. We gaan het hebben over de marathon van Londen. En we gaan ons langzaam opmaken ook voor een spannend duel in de hockeycompetitie. Ondertussen wordt er gehandbald tussen Dalfsen en VOC. De eerste wedstrijd om de landstitel, Edwin Peek. Ja, de voorsprong was er zo even voor Dalfsen, maar die is echt... Weggesmolten als sneeuw voor de zon, want al negen minuten lang heeft Dalssen niet gescoord. En ondertussen hebben de Amsterdammers zich teruggeknopt van 9-6 achterstand naar een 9-13 voorsprong. Dus zeven doelpunten, doelpunten al van Amsterdamse hand, terwijl het zoeken nu is voor Dalfsen. Ze weten het gaatje niet meer te vinden, hun sterspeelster Larissa Musser, 18 jaar oud pas... Trekt trouwens naar dit seizoen. Ja, Die komt er niet aan te pas. De Amsterdammers ja, verdedigen heel agressief. Vooral op haar nu ook weer. Groen, harde overtreding. Op Nusser en dan ligt ze op de grond. Ja, ze heeft nog geen doelpunt gemaakt. Dus ze kan haar spel niet vinden. En dat kost uh, Dalsen wat doelpunten. En dat is dus duidelijk te zien. De Amsterdammers met uh, vier breaks snel naar een voorsprong gekropen. Van nu een verschil van vier. Nee, 13 tegen 9 nu in het voordeel van de regerend kampioen VOC Amsterdam in Dalsen. En dan gaan we ons opmaken voor een uh, lekker potje hockey. Grote belangen. Oranje-rood tegen HGC. Kruinschuit te maken gaat dat duel volgen. Dag Kruin, Goedemiddag. lekker zonnetje. Goedemiddag, Robert. Ja, inderdaad, de zon schijnt hier heerlijk in Eindhoven. Ja. Um, hoe laat begint het precies? Om kwart voor drie begint die wedstrijd. Maar uh, voorafgaand aan de wedstrijd is er uh, toch al een bijzonder uh, iets aan de hand. Want uh, alle spelers, ik zie de spelers van Oranje-Rood en HGC rondlopen met uh, een uh, speciaal rugnummer. Rugnummer 13. En uh, je hebt het wel meegekregen, denk ik, Robert. Dat is het uh, rugnummer van Dennis Warmerdam, speler van Pinoquet. In november werd er uh, bij hem een tumor in zijn arm ontdekt... En er volgde uiteraard behandeling. En uh, ondanks is bekend geworden dat de behandeling niet is aangeslagen. En uh, ja, dat heeft de hockeywereld uh, ja, genoopt tot een initiatief om uh, hem uh, tot uh, ja, een, een mooie steunbetuiging uh, te gaan laten zien vandaag op deze zondag. Want alle hoofdklasseclubs, zij spelen met rug nummer 13 in de voorbereiding, in de warming-up. Ze staan nu ook hier op het veld. Uh, Oranje-rood heeft gekozen voor een zwart shirt met een hele grote 13 voorop. En HGC speelt met uh, het rug nummer 13 achterop. En DW op het hart van de speler. Een van de initiatiefnemers is de coach van HGC, Jan jorn van het Land. Uh, hij heeft het in de appgroep van hoofdklassecoaches gelanceerd. En daarna is het volgens Jan jorn van der Land heel snel gegaan met dat initiatief. Ja, dat was echt in uh, ik denk een kwartiertijd uh, was iedereen uh, opgeleid. En uh, vond iedereen het een mooi idee. Dat was dan, uh, ja. precies wat we wilden. Is het een mooie steunbetuiging aan Dennis Warmerdam? Ik hoop het. Dat dus is het minimale wat je kan doen. Dus uh, we hebben er eigenlijk uh, ja, echt om Dennis een, een, een hart onder de riem te steken dit met z'n allen geïnitieerd. En uh, ja, Miri kan niks doen, maar je wil wel met z'n allen, als alle hoofdklasse spelers, coaches en clubs laten weten dat we hem steunen in deze lastige, uh, ja, vreselijke tijd. Ja, wat hebben jullie meegekregen van het nieuws rond, uh, rondom Dennis? Nou, wat we wat uit de pers hebben gehaald en uh, wat, dat, dat is wat je hoort en uh, ziet vooral. En uh, ik heb af en toe dan, dan heb je hem wel eens om succesvol sterkte te wensen. Maar dat is het verder. Ja, uh, omschrijven ze even voor de luisteraars. Hoe zien de shirts eruit? Uh, het shirt dat wij hebben, we hebben zijn initiale Dennis Warmerdam op het hart. En zijn rugnummer op onze rug. En uh, Tristan zal spelen met een HGC-shirt, met nummer 13, met uh, Dennis achterop. Mooi oh, initiatief. Ja, ja, zeker ja. ja. Zo dadelijk dus. Uh, oranje-rood tegen HGC om uh, kwart voor drie. Luik Bastenaker, Luik Gio. Peloton is aan het rijden. Er wordt tempo gemaakt, terwijl ze nu op de Côte de Pont zitten. 1 kilometer lang, gemiddeld stijgingspercentage 10,5%. en procent, niet misselijk dus. En uh, ja, het zijn de mannen inderdaad van Lotto Soudal, Belgische Lotto-ploeg dus. Vooral die daar tempo maken op kop, een, hebben een goede man uh, of een aantal sterke renners daar in die ploeg zitten, waarvoor ze graag willen rijden. Uh, onder andere Tim Wellens natuurlijk, Ties Benoot. Maar vooral ook Jelle van Endert die afgelopen woensdag nog derde werd in de Waalse pijl. Nou, verder rijden ook de mannen van de Emiraten op kop. Die hebben uh, toch ook wel uh, met... Uh, uh, even kijken, uh, over wie hebben we het dan? Uh, nou goed, die hebben in ieder geval ook een kopman die daar uh, meedoet. Ja, natuurlijk, dat is uh, Daniel Martin. Hè, de man die uh, een aantal jaren geleden, vijf jaar geleden hier deze luikbasternakeluik uh, nog won. Afgelopen week had hij pech in de Waalse pijl. Zat achter een valpartij, kreeg het gat niet meer dicht... Maar maar ze hopen in ieder geval hem in deze koers wel naar voren te brengen. En we zien ook nog de ploeg van Mitchelton, Scott zien we daar veel op kop rijden. Ook die doen veel werk en die doen dat allemaal voor Roman Kreuziger... die ook in tip-top vorm is in deze Ardennen-klassiekers. Drie minuten en 44 is het verschil met de kopgroep. Nog 88 kilometer te gaan, Sebast. Zit iedereen nog bij elkaar daar in die kopgroep? Nee, we hebben zeven leiders op dit moment. Er zijn twee rijders af. Matthias van Gompel, die had het dus eerder vanmiddag een half uurtje geleden... op de Monde Le Soir... Die niet Nieuwe coach ook al moeilijk en moest eraf op die kote pol. Stel ding hoor, smal weggetje, hele steile beklimming. Gemiddeld genomen steiler bijvoorbeeld dan de Redoute, dus dat zegt toch wel wat. En net voor de top moest ook Antoine Barnier eraf. Betekent dus dat we zeven koplopers overhouden met nu nog twee Belgen erin. Want de Belgen waren met vier man goed vertegenwoordigd. Warnier volgt, ik kijk even achterom, op een seconde of 10, 15 van de koplopers. Maar die draaien op dit moment alweer rechtsaf. We zitten in een zware zone van deze luikbastenakenluik. Want we gaan alweer naar de volgende code. De code de Bellevue. Dat is de vijfde beklimming van de dag. Er zijn elf beklimmingen officieel meegenomen. Maar er zijn heel veel andere wegen die dan niet gecategoriseerd zijn. Maar waar je toch echt wel een aantal kilometer tegen een aantal procent, 2, 3, 4 procent omhoog moet rijden. En dat maakt deze La-Waïne luikbasternakelluik zo verschrikkelijk zwaar. Zeker ook in de toch warme omstandigheden van. Vandaag. De Cote de Belvo zat er vorig jaar ook in, nu dus voor de tweede keer op rij in het meest oostelijke punt van luik luik Ietsje langer dan de vorige beklimming. 100 meter om precies te zijn. Deze is namelijk 1100 meter lang. Gemiddeld 6,8 procent. En we zijn met 7 en we blijven voorlopig nog wel met 7. Warnier volgt op 15 seconden. Ja, het is wel een sportdag. Uh, Luik so. Bastenaken, Luik. De dag van de Bekerfinale. En dan ook nog de dag van de Marathon van Londen. Kip Chokop was daar de beste. Hij startte als topfavoriet. En dat maakt hij dus waar. Hij snelde naar een tijd van 2 uur, 4 minuten en 27 seconden. Leon Haan, onze atletiek commentator, is aangeschoven. Uh, was het startschot indrukwekkend van de Queen? <laughs> dat doet ze niet vaak, of, of wel? Nee, dat was de eerste keer. Uh, gisteren, natuurlijk, 92 jaar geworden. Het staatsschot was dan bij Windsor Castle. Ze hadden daar als het ware een druk knop uh, gebouwd. Ja. En, en, en dat werd geprojecteerd op een scherm uh, bij, bij uh, Greenwich Park, waar de start is. Dat ligt 45 kilometer bij elkaar vandaan. Maar op die manier werd het als het ware uh, symbolisch in beeld gebracht. En ja, het was natuurlijk toch bijzonder dat, uh, dat de koningin dan op die manier het startschot lost van die 38 e editie. Ja. Hoe was de editie zelf? Bijzonder. Op voorhand is Londen altijd bijzonder. Waarom? Omdat het de sterkst bezette marathon in de wereld is. Je moet het zo zien. De organisator die geeft miljoenen uit... om de beste ter wereld altijd te contracteren. En waarom is het bijvoorbeeld bijzonderer... dan een Olympische marathon of een WK-marathon? Omdat je dus een ongelimiteerd aantal topatleten kunt contracteren. Dus bij de Olympische Spelen zijn er maximaal drie Kenianen... drie Ethiopiërs. Bij het WK ook. Maar hier in Londen zijn er negen of tien top-Kanianen en er zijn een stuk of zes top-Ethiopiërs, plus dan nog eens de rest. Dus daarmee is Londen altijd heel bijzonder. En in dit geval, voor deze specifieke editie, was het zo dat zowel bij de mannen als de vrouwen er serieuze plannen waren voor een aanval op het wereldkor. Wat bijna lukte, hè? Tenminste, halverwege... Kertjok is dat halverwege nog in de richting van het wereldrecord, ja, dat maar, begrijp ik toch niet? Ja, je zegt het lukte bijna, maar ja, ik, ik had wel zoiets uh, afgaande op de tussentijden van dit gaat nooit lukken. Het gaat nooit lukken, ook al heb je met Kipchoge de beste marathonloper alle tijden. Ze liepen de eerste 5 kilometer 54 seconden sneller dan de wereldrecord -doorkomst. Maar iedereen in atletiek weet dat kan Niet dat kan gewoon niet, tot halverwege kwamen ze 45 seconden sneller. Door. Je bedoelt dat kan niet. Je bedoelt dat, nou, dat het geen wereldrecord het wordt Nee, je. maar precies. Ik, ik bedoel, ik, ja, ik moet het goed uitleggen. Ik bedoel alleen maar zeggen: je kunt dat niet volhouden. Want het wereldrecord op de ja, marathon staat ja. zo vreselijk scherp: 202,57. Als je dan eigenlijk al ja, spot met de wetten van de marathon, namelijk dat je uh, zo zuinig mogelijk moet lopen, want alleen dan betaalt het zich uit bij de finish. Dus jij zegt: het record staat zo scherp, je moet daar maar een paar seconden onder zitten. Precies, precies. In het begin. Precies. Je ja. moet er eigenlijk zorgen dat als je echt een serieuze aanval doet op het wereldrecord... dat je dan in de buurt van de tijden van de vorige of van de huidige wereldkor doorkomt, ja. of ietsje daaronder, maar niet zo Maar Hoe kunnen ze dan. zich daar dan zo in vergissen? Want dat is gewoon jezelf opblazen, toch? Ja, is, dat komt omdat uh, alle deelnemers aan elkaar gewaagd zijn in Londen. Uh, er zijn tempomakers, maar die hebben hun werk niet goed gedaan. Zo simpel ligt het. Uh, ja, misschien uh, ook, ook dachten ze het lekkere editie. Temperatuur eigenlijk een beetje aan de hoge kant. Maar oké, okay. uh, droog. Uh, 19 graden Celsius. En dan gaan ze er meteen, dan knallen ze er als het ware meteen in. Mo Farah zat erbij, kinder Nisha Bekele, Elliot Kipchoge en Zo. nog een heleboel. Ja, en dan gaan ze naar elkaar kijken. En als het ware wordt dat automatisch, ja ga je dan gewoon mee. Maar... De tempomakers hebben de opdracht om het juiste tempo door te komen. Ja, die hebben gewoon hun taak niet goed gedaan. Ja. Um, goed, nou, Kit uh, wint bij de mannen. Uh, ja. Dat was een grote favoriet. Bij de vrouwen was er wel een verrassing, begreep ik? Uh, ja. Um, More or less. Je uh, ja, ja, dat volgt. een beetje. <laughs> ja, bij de vrouwen zag je eigenlijk hetzelfde als bij de mannen. Ook al waren daar uh, maar eigenlijk twee favorieten... Aanvankelijk Mary Keitani, die zou voor de vierde keer Londen kunnen gaan winnen. En Di Dibaba, haar grote Ethiopische concurrenten, die gingen ook op wereldrecordschema schema weg. Hadden zelfs speciale mannelijke hazen daarvoor. Liepen ook veel te snel en zowel Keitani als Dibaba liepen zich helemaal stuk. En toen kwam vanuit vierde positie Vivian Chariot, de Olympisch kampioen op de 5000 meter. Ja, en die won uiteindelijk na twee... 1830. Nou, dat is een bijzondere tijd, maar gewoon de beste eigenlijk van dit moment, Keitani, duidelijk geklopt, want die kwam strompelend binnen als vijfde en die gaf ja. in de laatste kilometers zes à zeven minuten toe. Goed ingedeeld dus, de reis. Kijk maar dan. <laughs> ja, als je vanuit vierde, ja. Ja, ja, ja, zeker. zeker, ja, ja. zeker, ja. zeker. Ja, Goed, maar. dankjewel Leo. Jo. Graag gedaan. Hey Fancy. Oh no. Hey, yeah. hey yeah. En dat ik que que no, no me conociste nunca de verdad. magia quisiera estar Ze zou zo'n radio-to-de-Frans plaatje kunnen zijn. Ja, precies. Hey, dat hadden we niet afgesproken. Dat is wel goed bedacht trouwens. Wat gek dat jullie het allebei denken. Theo ja, moet ook lachen, maar ja. Zeg ja. nog even wat het betekent. Je hebt niet voor niks opgezocht. Geef mij de schuld maar. Ja, ja. ja. het is maar la culpa. Annemiek van Vleuten was de tweede Nederlandse vanmiddag... in Bastenakenluik bij de vrouwen. Want Anna van der Breggen won die race. En van Vleuten stond ook op het podium. Ze werd derde. En Steven Dalabout praat nu met haar. Ik, je staat uh, nu al na te praten meteen met de meners spread. Wat wordt er gezegd tussen jullie twee? Ja, twee en drie uh, zijn misschien normaal uh, lekker jammer, maar echt gereden voor de overwinning en ik denk, dan moet je heel tevreden mee zijn hoe we uh, hier rijden? Super goed gespeeld, ja en uh, ja, anders gewoon beter en dan wat uit die twee en drie laten we zien uh, hoe goed we uh, allebei gefocust op de Ardennen en uh, nou ja, zo, en Amanda laat het helemaal zien met uh, die recht uh, uh, ere plaats heen. Drie keer top vijf, hè, ja. deze week. En ja, uh, nou, zou ruiken lekker dus. Uh, ja, wel gewoon heel mooi om zo te koersen. En, uh, ja, het was een mooie finale. Ja, vertel eens over die finale. Die begon op de Roche of Alcon, of niet? Ja, en daar raakte ik, was uh, mijn wel goed in positie. Alleen ik raakte achteraf op en voor mij van Marianne Vossi daar viel in de afdaling. Dus ik moest uh, heel veel uh, goed maken En van voren reed ondertussen al weg met uh, Anna van der Breggen. Uh, Megan Carnier, ploeggenoot. En Essie uh, Molman. En ze uh, dus kon daaruit. Ik merkte dat ik goede benen had. Want ik moest maar heel ver komen. En ik uh, sloot uiteindelijk op de top bij ze aan. En er uh, kwam een groepje van achteren en daar uh, zat een manager in. En die uh, viel van aan. Uh, ja, dan, uh, als, als het zoveel wind dan is het ook wel echt aan hun om uh, iets te doen. Dus dat, dan is het in eerste instantie voor jou verdedigen? Ja, dat heb ik al vaker al deze week gedaan. En uh, in de Amstel was het niet in mijn voordeel. Maar vandaag bijvoorbeeld... Ja, wel gewoon weer voor de, om dat met de ploeg zo te kunnen spelen. En, uh, uiteindelijk heb je dan ook de meeste kans. We hadden echt een goede kans om vandaag ook te winnen. Ja, en dan rij je naar plek 3. Kun je nog wat over, over het sprintje vertellen? Want uh, ja, het kan plek 3 zijn, maar dat kan natuurlijk ook zat minder hè, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk op de Nicolaas zat, uh, zat ik met Anna en Molman. En Anna viel daar aan, die stak over naar, uh, naar Menerspreet. En ik kon gewoon niet mee. Dus we hadden echt gewoon op, op Waardenberg op geklopt. En, uh, maar ja, daarna uh, kan ik wel lekker in het deal van Molman zitten... want ik hoef niks te doen met hem en een spread voorop. Dus uh, ja, dan uh, een sprintje voor mij. Begrijp ik al nou dat jij uh, tevreden bent met deze, met deze uitslag? Nou, we hebben gekozen voor de overwinning vandaag. Dus ik denk dat je heel tevreden moet zijn als dus wordt gewaarde wordt geklopt. En de 2-3 wordt uh, wel echt tevreden voor de overwinning. Er, er was gewoon echt de kans dat we deze gingen overwinnen... want op een gegeven moment was de 60 seconden voorsprong, volgens mij. Ja, denk ik denk gewoon heel goed hebben gedaan. Nog één ding. Jij zei, uh, Marianne Vos die uh, viel in een afdaling. Was dat, was dat een ernstig geval, Bertijn? Ja, ik heb het niet gezien. Maar er lagen er twee van haar ploeg. Hij zei en iemand anders van haar ploeg. En, uh, maar ze vielen wel in het gras, volgens mij. Dus uh, ja, soms ook gewoon als je helemaal uh, op de limiet zit... dan is het ook lastig om uh, ja, geconcentreerd te blijven. Daar weet ik alles van. <laughs> ja, inderdaad. Dankjewel, Annemiek van Vleuten. Ja. Nou, bij de mannen zijn ze inmiddels ook vol aan het koersen. Nog uh, 80 kilometer, voorsprong 4 minuten van de acht, uh, nee van de koplopers. Want ze zijn inmiddels uh, duidelijk verminderd uh, qua aantallen. Maar uh, in het peloton wordt nog steeds hard gereden. Met name dus door die ploeg van Daniel Martin de Emiraten. Ze hebben daar trouwens ook nog uh, Rui Costa, voormalig wereldkampioen. Ze hebben Diego Ulisi. Het zijn toch allemaal renners die nog in de finale van deze koers zich van voren kunnen laten zien. Dus er zijn er wel meer ploegen die meerdere renners hebben die het zouden moeten kunnen gaan. Maken. Wat dachten we van Sky bijvoorbeeld? Daar zagen we zojuist ook Kwiatkowski voor in het peloton zitten. Hij is natuurlijk daar de kopman. Maar Grain Thomas rijdt daar nog mee. We hebben Sergio Enau. En natuurlijk Wout Poels. Wat kan Wout Poels? Die afgelopen week voor het eerst weer terugkwam in de wedstrijd. Nadat hij in Parijs niet zo hard op zijn uh, schouder was gevallen. En daar zijn uh, sleutelbeen had gebroken. nou Hij heeft de topvorm nog niet te pakken. Maar wie weet, misschien kan hij in die finale nog wel iets laten zien. Dan maar weer eens even naar de kop van de wedstrijd. Wie, rijden, of wie rijdt er op kop? Een uh, Deen Jasper Pedersen die ging op uh, de Côte de Belfort. Net voor de top, althans, van die Côte ging hij er vandoor. Dat was de vijfde beklimming van de dag. Inmiddels zitten we alweer op de volgende. Nummer 6, de Cotte La Ferme Libert. Als we hier boven zijn, hebben we 180 kilometer afgelegd. En gaan we dus beginnen aan de laatste 78,5 kilometer van deze luik. een luik. We zijn Malmedie net door. En dan rij je op een mooie brede baan. En dan is het linksaf om een heel oud uh, kapelletje heen. En dan begint er toch een muur. Goeiedag! Dat ding is echt sterk gemiddeld ook 12,1 procent en daarmee gemiddeld genomen de snelste beklimming in ieder geval de klim, de coach met het hoogste stijgingspercentage van vandaag. Casper Pedersen dus. Het is een jonge knul, 22 jaar jong, is debutant dit seizoen bij de beroepsrenners en rijdt dus voor de Aqua Blue formatie. Hij werd vorig jaar Europees kampioen op de weg bij de renners onder de 23 jaar en in 2014 werd hij bij de junioren tweede in Parijs-Nice. Dus hij kan meer dan alleen maar klimmen. Hij kan ook wel dat kasseienwerk aan. Dat is de koploper met 20 seconden voorsprong op een gezellige côte ferme liber, Want je hoort de muziek op de achtergrond van de supporters. Op weg naar de 100ste KVB-bekerfinale tellen we af door een reis langs bijzondere bekerfinales uit het verleden. 1970 is het enige jaar waarin de uiteindelijke winnaar tijdens het toernooi al werd uitgeschakeld. Ja, dat hoort u goed. Er is in onze archieven helaas geen fragment meer van te vinden... maar gelukkig kan Sjaak Zwart ons erover bijpraten. Hij speelde namelijk mee en won uh, zijn derde van in totaal vijf KVB bekers. Meneer Zwart, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn niet in de war, hè? Hoe kan dat? Hoe kan je uitgeschakeld worden nee, en toch ja, winnen? ja, het is heel vreemd en uh, er bleven zeven ploegen over. En toen zijn wij erin gelood door, oh, door de andere KNVB. Ja, dus bij de kwartfinales waren er eigenlijk het, maar zeven ploegen? Dat dacht ik met 2-1. Ja? Ja. En toen hebben ze ons erin gelood. Dus gewoon echt gelood. En toen zijn wij de achtertoon geworden. Ja, ja, en dan winnen we het. Ja, een soort lucky loser ben je dan ja, eigenlijk, hè? Wat herinnert ja, u zich nog van die, van die finale? Lucky winner, eigenlijk. Ja, uiteindelijk wel, ja. We wonnen met 2-0, volgens mij, van de concurrent PSV. Kan dat? Ja, klopt. Ik heb hem staan, dus ik denk ja. dat het klopt. Ja, en ik, ja, ik had nog een speciale rol ook in die wedstrijd. Ik speelde op Diepse Veenstraat. Ik kwam over van Cohet... Naar PSV. Dat weet ik me nog te herinneren. En dat. Uh, nou ja, uiteindelijk wonnen wij. Maar wat was, die, wat was die rol dan? In het middenveld speelde ik op Wietse ja. zag, Normaal rechts buiten. Maar in die wedstrijd speelde ik in het middenveld. Ah, ah. Dat is wel een bijzondere ja, plek, zou je zeggen. Normaal middenveld. gesproken was je buitenspeler. Bedoelt u dat te zeggen? Ja, normaal ben ik buitenspeler. Maar ik. Uh, en heb heeft op tien plaatsen in het eerste helft gespeeld in mijn carrière. Dus dat is al genoeg, alleen geen keeper. Ja. Nog even terug naar die wedstrijd waarin het uh, misging. Ja. Tenminste, ik weet niet of u dat nog weet. In de derde ronde uh, werden nee, dat, jullie dus eigenlijk ik uitgeschakeld. Ik met 2-1, dat weet ik alleen nog. Ja. Tegen ik heb AZ. Ik kan me herinneren, maar niet, maar niet alles. Ja. Maar ik weet dat we verloren en dat er toen geloot werd voor de achterploeg. En dan waren wij de gelukkige. Ja, wat vonden jullie daar toen van? Nu zeggen we, dat is toch eigenlijk heel gek als je uitgeschakeld ja, bent en dan bij... Gek. Ja, dat gek. maar ja, dat is ook gek. Maar ja, je weet toch in Nederland dat ze gek zijn of niet? <laughs> dat, is nu, oh ja. dat is nu nog. Vertel eens. Ja, er zijn toch nu ook allerlei dingen. Ja, ik zal je vertellen, de A1 van Ajax, hè. Die wordt geen kampioen dit jaar. Maar die hebben de eerste competitieronde van 14 wedstrijden allemaal gewonnen. En staan 14 punten voor op Feyenoord en PSV. En dan moeten ze dus op nul weer beginnen. En dan krijg je een nieuw competitietje. En nu wordt PSV-kampioen. Nou, dat is het gekke van het voetbal. Ja. Dus hetzelfde ongeveer. Ja, het is wel iets wat je natuurlijk van tevoren met elkaar hebt afgesproken. Hè? Dus ik, ik ja, snap je ik ik punt. Maar ja. Speelt u wel zo'n een competitie dat je bovenaan staat... dat er alles gespeeld is, dat je 14 punten... Kijk, dan moet je wel, als je op nul begint moet je wel de helvende punt hebben, vind ik. Ja, dat, je dat je gebeurt ook wel eens, ja. Ja. In Belgen, ja. Geen dat, ja. Dat gebeurt ook wel eens. Dat moet. Dat, dat, dat is gewoon zo. Ja. U bent straks zelf dus bij die bekerfinale aanwezig. Aanwe meneer Zwart, u bent zelf bij de ja. bekerfinale aanwezig, hè? Voor wie bent u? Ja, ik ga er naartoe. Nou, ik moet heel erg maar een leuke wedstrijd zien En heel spannend. Ik gun het ze allebei, zal ik maar zeggen. Hè? Want ik, ik moet in het midden staan... Dus we zullen wel zien. Ik denk dat het een lange avond wordt. Ja, maar het is wel het leukste als je naar een wedstrijd gaat kijken... dat je voor een van de twee bent, toch? Of bent u echt neutraal vanavond? Ja, ik ben echt neutraal. Ja? Dan hopen we met ja. u mee dat het een mooie wedstrijd wordt. Bedankt. Ja. Veel plezier. Goed, oké. Okay. Dank je wel. Doei, doei. Ja. Dag, dan gaan we even kijken bij een, uh, bij een sport... waarbij uh, de nummer één na de reguliere competitie uh, geen kampioen is... want die moet dus nog play-off spelen. Kijk, maken. Ja, klopt. Tegen ja. de nummer vier. Uh, hoe is 0. gaat dat? Ja, begin hartstikke op nul dan ook. Ja. ja, ze beginnen op 0, maar dan speelt de nummer 1 tegen de nummer 4. En dan heb je wel het voordeel als nummer 1 dat je bij een eventuele derde wedstrijd... die laatste derde wedstrijd als het 1-1 is na twee du duels uh, thuis mag spelen. Dus dat is dan wel weer een voordeeltje van nummer 1 worden. En uh, ja, wie de nummer 4 kan worden vandaag, dat is uh, oranje rood Want zij staan uh, er goed voor, hebben een puntje nodig tegen AGC. Wedstrijd inmiddels begonnen. En het staat 1-0 voor de thuisploeg. Al na twee minuten was daar de eerste strafcorner. Mink van der Weerde wordt dan uiteraard in stelling gebracht... Toen was het uh, Sam van de Ven die uh, die bal keurig pakte, maar een minuut later kreeg. Oranje-rood opnieuw een strafcorner. En toen was het wel raak voor Van der Weer. De 1-0, dus voor Oranje-rood. En vervolgens kwam er nog een hele goede aanval van de Eindhovenaren. En uh, daar was het Stansel, de Oostenrijker, die bijna wist te scoren. Kortom, Sem van der Ven, de doelman van HGC, heeft een hele drukke middag. Hij heeft al toch een keer of vier moeten optreden. Twee strafcorners heeft hij vanaf de kop van de cirkel op zich af zien komen. En het staat 1-0 voor Oranje-rood. Ze zijn dus op weg naar die vierde plaats. Op de voorlaatste speeldag in de hoofdklasse. Op weg naar de playoffs 1-0. Voor Oranje rood tegen AGC. Hoe staat het bij het handballen tussen Dalfsen en VOC, Edwin? De tweede helft is inmiddels 12 minuten gevorderd. Het was even het verschil in het begin van de tweede helft op 6 gebracht door Amsterdam VOC. Was het even 9 tegen 15. Nu zijn de Dalse vrouwen teruggekomen tot een verschil van 3. Is het 15-18. Dus de is nog altijd in het voordeel. Ja, en die hebben een misschien net iets betere selectie. Het is net iets uh, er, meer ervaring. Want er zijn wel heel veel jonge spelers aan de kant. kant. Uh, hier een poging van Rachel de Hazel via de paal naar buiten stuiter. Dus geen vier verschil weer voor de Amsterdammers. En dan is het ook wel mooi om te zien dat Larissa Nusser, de grote sterspeelster aan kant van Dalsen, nu eindelijk tot score is gekomen. Ze moest er 36 minuten op wachten, maar nu liggen er inmiddels al drie doelpunten in. Dus het is een beetje de titanenstrijd tussen de twee grootste talenten van Nederland. Hauseer aan Amsterdamse kant bij VOC en Nusser bij Dalsenkant. kant. En voorlopig staat het 4-3 in het voordeel van Houzeer, dus de Amsterdamse. En in totaal is het nu 13 minuten gespeeld en 18-15 in het voordeel van de titelverdediger VOC tegen dansen. Kort voor drie en nog even kijken bij Bas van Akenluik. Casper Pedersen uh, probeert het alleen. Is hij alleen weg? Uh, ja, hij heeft uh, wel uh, ja, gezelschap daar uh, vooraan uh, gekregen. Terwijl ik nu kijk naar Matthias van Gompel die ingelopen wordt uh, door het peloton. Maar goed, de mannen vooraan weten dat ze binnen niet al te lange tijd gegrepen zullen gaan worden, want de voorsprong is teruggelopen na drie minuten en zeventien seconden. Het peloton gestaag tegen die La Farm de Liber op die verschrikkelijk steile klim. De stijlste klim van vandaag hebben ze die in ieder geval zo meteen zo meer dan ook meer vooruitblikken op die bekerfinale. We kijken onder andere naar die bekerfinale waarbij 23.000 Friese afreisden in honderden bussen en een boot en een vliegtuig en een vliegtuig. Tot zo! Oh nee. NPO Radio 1 Kees. Van kinds af aan, bang voor honden. Nou ja, kuit, ik vertrouw ze niet. Maar zit er nu middenin. Nou, ik heb dat eigenlijk omgedraaid. Ik ga lekker elke middag naar het bos. En de honden mogen mee. Deze week in Radio Doc hondenerfenis. Totaal hebben we er uh, 70 gehad. Over angst voor honden, maar ook een passie. Ja, dat zijn prachtige beesten. Vanavond om 9 uur in Radio Doc de documentaire hondenerfenis. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 de mens of de machine digitaal overleven vanavond 5 over 9 NPO2 VPRO tegenlicht binnen vakantie naar het zelfzeker brun in salzburgerland ga naar lekkeropzomervakantie.nl